Gaddafi zou het voorstel van de Unie hebben geaccepteerd. Of hij bereid is op te stappen, is niet duidelijk. Voor de rechtbank in Arnhem is het proces tegen de onderscheiden militair Marco Kroon hervat. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een eis. Kroon staat terecht voor drugsgebruik en het bezit van stroomstootwapens. De OM stelde vanochtend dat Kroon, die in 2009 de militaire Willemsorde kreeg, steeds van positie verandert. Zo gaf hij volgens justitie pas toe dat hij een stroomstootwapen had toen er meer bewijs op tafel kwam. In de zaak heeft Kroon toegegeven dat hij drie stroomstootwapens heeft doorverkocht. In China zijn enkele mensen opgepakt... die worden verdacht van het opzettelijk verontreinigen van melk. Vorige week stierven drie peuters nadat ze de melk hadden gedronken. 36 mensen moesten naar het ziekenhuis. In de melk zat nitriet, een stof die wordt gebruikt om vlees te conserveren. Waarom de verdachten de melk hebben verontreinigd is niet bekend. De melk kwam van twee boerderijen in de regio Pingliang in het noorden van China. Ook drie jaar geleden was er een groot melkschandaal in China. Zes kinderen stierven toen na het drinken van met melamine aangelengde melk. 300.000 kinderen werden ziek. De Engelse voetbalclub Arsenal komt waarschijnlijk volledig in handen... van de Amerikaanse zakenman Stan Kroenke. Hij heeft zijn aandeel in de club uitgebreid van 30% naar bijna 63%. Kroenke is nu verplicht om een bot te doen op de resterende aandelen. Arsenal is 826 miljoen euro waard, maar heeft een schuld van 166 miljoen. Cronky wil voortbouwen op de rijke historie van de Londense club... en hoopt nieuwe successen te boeken. Hij is ook al eigenaar van de Amerikaanse voetbalclub Colorado Rapids... de basketbalclub Denver Nuggets en de ijshockeyclub Colorado Avalanche. Het weer. Vandaag opnieuw vrij zonnig. Vanmiddag wordt het 15 tot 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht dan gaat het regenen. ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse... staat een file van 2 kilometer door kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Klopert-Tabrechtseplein... en Klopert klein kleinpolderplein 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen. A20 Gouda... Er zijn twee rijstroken dicht, pardon. En door een aanrijding rijden er geen treinen... tussen Utrecht Centraal en Maarse. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Alcohol drinken vergroot de kans op kanker aanzienlijk. Dat blijkt nu uit een groot Europees onderzoek. Dementie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. We weten steeds beter hoe te diagnostiseren. We weten steeds beter hoe het ziekteproces zich eigenlijk gedraagt. Maar wat we absoluut nog niet kunnen is behandelen. Wat drijft iemand tot zo'n daad als in Al van der Rijn? En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 4 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. In Nederland krijgen jaarlijks bijna 6000 mensen kanker door het drinken van alcohol. De relatie tussen alcohol en kanker is veel groter dan altijd gedacht. Het blijkt uit een groot Europees onderzoek in acht landen, waaronder Nederland. Goedemorgen, Petra Peters. U bent hoogleraar EPD um, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent daar. Uh, u heeft het Nederlandse deel van deze internationale studie geleid. Hoe kan dat aantal gevallen zo hoog liggen? Nou, dat aantal gevallen ligt zo hoog omdat we, uh, ik denk, voor het eerst een goede berekening gemaakt hebben deze keer. Van wat het aantal nou precies is wat toe te wijten is aan uh, alcohol drinken. In uh, eerdere berekeningen werd bijvoorbeeld niet meegenomen wat uh, het risico is voor mensen die uh, ook ooit gestopt zijn met roken. Of uh, sorry, met drinken. Met drinken ja. ja. Ja. En uh, die groep, uh, ja, dat beter te meten te nemen kun je betere berekeningen maken. Dus het is een kwestie van meten dat we nu beter op het hoogte zijn? Ja, dat denk ik wel. Want we weten wel al een tijdje dat uh, alcohol verschillende vormen van kanker uh, verhoogt, het risico daarop. Is het niet merkwaardig? Want al tientallen jaren wordt er gesproken over roken. En dat drinken nu ook zo gevaarlijk is, dat dat zo lang onderbelicht is? Ja, dat, uh, dat verbaast mij ook wel een beetje. Ik denk uh, dat het heel terecht is uh, dat er wat aandacht aan besteed wordt. Zeker als je ziet dat er onder jonge mensen toch veel, gerookt worden, of sorry, meer veel gedronken wordt. En uh, het lijkt net alsof de norm natuurlijk toch steeds meer vervaagt. Hè? Dat we het steeds gewoner vinden om overal alcohol te drinken. En uh, ja, daar moeten we toch mee oppassen. Want ook op de lange termijn heeft dat toch uh, nadelige invloeden. Ja, Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Er is een verschil, ja. Mannen, uh, bij mannen is ongeveer 10% van alle kanker uh, toe te wijzen aan uh, hun drankgedrag. Uh, en bij vrouwen is dat 3%. Hmm. En om wat voor soorten kanker gaat het dan? Nou, de kanker die uh, daarmee samenhangt... zijn uh, kanker van de bovenste luchtwegen. Uh, zeg maar het strottenhoofd, keel, mond, slokdarm, lever, dikke darm... en uh, borstkanker bij de vrouw. Hmm. En hoeveel glazen moet je dan drinken om, laten we zeggen... in de gevarenzone te komen? Ja, voor kanker geldt eigenlijk dat je helemaal niet moet drinken. Dan ben je, dan ben je echt pas buiten de gevarenzone. Dat betekent niet dat je dan geen kanker krijgt, maar dat betekent wel dat die alcoholgeredateerde kanker veel minder zal optreden. Ja. Dus sowieso alcohol, hoe dan ook slecht uh, als het gaat om uh, de kans op kanker te ja, krijgen. Ja, dat klopt. En de richtlijn zegt uh, dat, je, dat de vrouw dan, uh, als ze dan drinkt, dat het niet meer moet zijn dan één uh, consumptie per dag. En voor de mannen zou dat op twee consumpties per dag uitkomen. Ja, daar zitten toch nog heel wat mensen, uh, heel wat boven ben ik bang. Ja, want het blijkt ook dat van die 6.000 uh, kankers die aan alcohol zijn toe te wijzen, dat er 4.000 uh, zijn doordat mensen boven die norm drinken. Hmm. Uh, er zijn in het onderzoek zes landen onderzocht. Is er een verschil tussen die landen? Uh, er zit wel iets verschil in. En dat komt omdat het uh, uh, percentage drinkers per land wat verschilt. En uh, omdat het uh, soort uh, tumoren, wat er in, het soort kanker wat er in, in een land optreedt wat verschilt. Maar globaal is het wel ongeveer uh, vergelijkbaar in uh, West-Europese landen. En hoe doen we het in Nederland als we kijken naar de vergelijking met, met andere landen? Nou, dat is uh, ook heel erg vergelijkbaar. We hebben uh, de getallen die daarvoor zijn, ja, voor mannen, dat varieert zo'n beetje tussen uh, ja, zeg maar de 15 en, en de 7 procent. En bij de vrouwen varieert, uh, zit er zit ook een lichte variatie in. Maar het is wel uh, vergelijkbaar. Je kunt niet zeggen dat Nederland nou het veel beter of veel slechter doet. Nee. Ja, roken, dat weten we nu eigenlijk allemaal wel. Dat hebben, lijkt het zo bijna allemaal geaccepteerd dat dat heel slecht is. Zou u ervoor zijn om uh, voor alcohol ook een dergelijke campagne op gang te brengen? Ja, ik denk wel dat het heel goed is. Ik denk dat, uh, dat door die normvervaging dat uh, mensen heel snel denken van... Oh, ik heb vandaag niet gedronken, dat halen we morgen wel in. Of ik heb uh, zeven dagen van de laatste tien dagen uh, me aan de richtlijn gehouden. Dus uh, niet zo erg als ik nu een keer uit de band spring. En ik denk dat dat uh, toch iets is waar we, waar we voor moeten oppassen. Ja, maakt het, dus... Maak het dan nog uit alsof je ja, één keer heel veel drinkt... Uh, of, of elke dag een beetje? Heeft dat, heeft dat invloed? Daar hebben we helaas uh, geen gegevens over, maar ik kan me voorstellen dat er wel een verschil in zit. En ik denk zeker niet dat het goed is om af en toe heel veel te drinken. Nee, dan zou je beter toch nog misschien af en toe een glaasje kunnen drinken. Ja, misschien is het beter om het uh, door de week heen uh, te spreiden en uh, beperkt te drinken. Ja, alcoholvrije cafés, zou dat een idee zijn? <laughs> ja, dat zou uh, wel heel erg ver gaan. Maar uh, ik denk als we in, in, ieder, in ieder geval blijft het ook belangrijk om aan het roken aandacht te blijven besteden. Maar daarnaast is denk ik het uh, voor alcohol uh, beperkte uh, uh, drinkgedrag is, is ook heel erg belangrijk om daar nadruk op te leggen. Alcoholvrije cafés, vind ik nou wel weer heel erg vergaan, hoor. Nou ja, dat was rookvrije cafés misschien 30 jaar geleden ook toch? Nou dat weet ik niet. Ik geloof niet dat mensen ooit, dat de cafés ooit gestart zijn om te roken. Nee, dat is waar. Um, we drinken steeds meer, hè? we zijn steeds jonger aan het drinken. Um, hoe, hoe erg zijn we eraan toe uh, al met al? Ja, hoe erg zijn we ermee toe? Ik denk dat de cijfers aangeven dat, uh, uh, dat, we, dat er 6000 per jaar kanker krijgen door het alcoholgebruik. En dat is iets waar we met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. En waar we met z'n allen moeten beslissen of we dat aanvaardbaar vinden. Ik denk zelfs dat de richtlijnen niet uh, direct aangepast hoeven te worden. Maar ik denk wel dat ze strikt gehandhaafd moeten worden. Ja. En we, hebben natuurlijk, we accepteren ook verkeersdoden, en toch schaffen we de auto niet af. Mm -hmm. Dus ik denk dat we daar wijs mee om moeten gaan. Maar ons wel moeten realiseren wat ten koste van wat dat gaat. Is het nog extra belangrijk dat vooral jongeren, laten we zeggen onder de 16 of misschien onder de 18, helemaal niet drinken? Heeft dat nog een, een verdere invloed? Ja, er zijn natuurlijk ook uh, studies uh, die laten zien dat het uh, mogelijk uh, op de effect heeft. Dus uh, zeker op, uh, op jongere leeftijd uh, zou, de, zou dat echt uh, afgeschaft moeten worden.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 Het aantal mensen onder de 65 dat demonteert, dat wordt steeds groter. Het VU Alzheimer Centrum specialiseert zich in deze groep... die vaak al jaren met vage klachten rondloopt. Marielle Beers wordt ontvangen door neuroloog Jolande Pijnenburg. Kunt u mij eens vertellen wat voor u nou de belangrijkste klacht is? Daar begint het mee. Daar begin je mee, ja. Wat voor soort antwoorden komen daar dan op? Uh, nou, variërend van... Uh... Ik merk dat ik de laatste twee jaar uh, steeds meer moeite heb om informatie vast te houden. Hoe ik me ook mijn best doe om me te concentreren. Het lijkt wel alsof ik het niet meer kan opslaan. Dat is één antwoord, maar een ander antwoord kan zijn. Ja, ik uh, kom hier uh, voor mijn knie toch? Of kom ik hier niet voor mijn knie? Dus dat is, dat is het antwoord van iemand die eigenlijk al niet meer goed in de gaten heeft... waar die is en waarom die hier is. Uh, en er zijn ook mensen die zeggen van ik, ik weet helemaal niet wat ik hier kom doen... Ik heb nergens last van. Nou, Dan kan je vervolgens bijvoorbeeld uh, een klein testje doen. Want een heleboel testen doe je al tijdens het gesprek. Hè? Dat, uh, het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar vragen stelt... en dat je dan na een half uur zegt, nou ga ik het eens even testen. Je kan ook in het gesprek uh, bijvoorbeeld zeggen... Van, nou oké, okay, u zegt dat uw geheugen goed is. Hè? En uh, nou, wat doet u in het dagelijks leven? Houdt u de krant nog een beetje bij? Houdt u het journaal nog bij? Nou ja, ik heb gisteren nog naar het acht uur journaal gekeken. Nou, zou u mij dan iets kunnen vertellen wat er in het nieuws is? Kunnen u mij iets vertellen over de situatie in Noord-Afrika? Nou, Dan ben je eigenlijk al een beetje aan het testen. Dat probeer je ook op zo'n manier te doen... dat mensen zich nog steeds op hun gemak voelen in het gesprek. En dat is een beetje de kunst, hè, om dat testen te doen... zonder dat mensen denken, hey, ze zitten nu aan iets te testen En nu klap ik even dicht, want ik word een beetje zenuwachtig. Het is niet een soort nee. examen? Nee. het is niet alles of niets. Nee. En zeker bij het neuropsychologische onderzoek. Want dat vindt dus ook plaats hier op deze polykliniek in een van de kamers. En um, daar mag dus ook verder niemand bij zijn. Hè, want, uh, en zeker ook de partner niet. De patiënt wordt echt op zijn eentje onderzocht. Kan dan uh, zo weinig mogelijk afgeleid worden. En dan nog kan het zijn dat ze ja, van de drukke dag... dat ze zich gewoon wat slechter kunnen concentreren... En daar houden wij ook rekening mee. Op één dag worden er allerlei testen en onderzoeken gedaan. variërend van een gesprek tot een MRI-scan en ruggenprik. Elk onderdeel wat we hier op de dagscreening doen, is eigenlijk een puzzelstukje. En soms weegt het ene puzzelstukje zwaarder en soms weegt het andere puzzelstukje zwaarder. Het verhaal van de patiënt, wat je dus hoort van de patiënt, maar ook wat je ziet aan de patiënt en wat de partner vertelt, dat staat centraal. En daaromheen ga je met al die puzzelstukjes van het aanvullend onderzoek proberen om tot een diagnose te komen. Nou, soms passen al die puzzelstukjes prachtig in elkaar, dan is het heel makkelijk. Maar soms passen ze ook helemaal niet in elkaar. En dan moet je dus gaan kijken welk puzzelstukje weegt het zwaarst. En dat is wat we hier eigenlijk wekelijks doen. Wekelijks komen alle teamleden bijeen om iedere patiënt afzonderlijk te bespreken. Directeur Philips Scheltens. We willen eigenlijk een compleet pakket bieden aan de patiënten... voor de diagnostiek van hun dementie. En dat kunnen we op één dag uitvoeren, nog steeds. Nou doen we dat eerlijkheidshalve ook... omdat we op die manier van elke patiënt... altijd precies hetzelfde verzamelen. Dus dat is voor het wetenschappelijk onderzoek weer zo belangrijk. Dus we hebben... Uh, inmiddels gegevens van duizenden patiënten in de loop der jaren verzameld, waar we ook heel veel uh, nieuwe dingen voor uit kunnen ontdekken, voor die wat we wetenschappelijk zijn. Door wetenschappelijk onderzoek komen er steeds meer antwoorden. We weten steeds beter hoe te diagnostiseren. We weten steeds beter hoe het ziekteproces zich eigenlijk gedraagt. Maar wat we absoluut nog niet kunnen is behandelen. En dan zegt u: ja, hoe kan dat nou? Nou, dat is twee redenen. Ten eerste is het hele onderzoek naar de ziekte van Alzheimer relatief jong. Uh, we kunnen pas sinds een jaar of twintig überhaupt diagnosticeren. En als je kijkt naar kankeronderzoek of hart en vaatonderzoek heeft een veel langere traditie. Dus ze zijn relatief laat begonnen. En B, de hersenen laten zich moeilijk beïnvloeden. De hersenen zitten in een schedel, dat is één... maar hebben ook nog een barrière opgeworpen... zodat alles wat je aan het bloed toevoegt of wat je eet of, of doet... komt niet zo makkelijk in de hersenen. in. Dus het is verdraaid lastig om iets in die hersenen te veranderen van buitenaf. En dat maakt therapie zo lastig. Hoewel er dus nog geen behandeling is, wordt er op andere terreinen wel winst geboekt. De ziekte kan steeds eerder worden opgespoord. Maar wat heb je daaraan als er toch geen genezing is? Ja, nou wat, wat wel eens gezegd wordt, en dat is ook wel zo, door die vroege diagnostiek maak je dus ook dat mensen eigenlijk langer ziek zijn. Dat is een, een, ja, een artefact, eigenlijk een bijverschijnsel ervan. Maar ik zou niet graag terug willen naar vroeger. Eh, toen de diagnose veel te laat werd gesteld en er altijd ja, situaties ontstonden, van dat, dat je zegt. had ik dit maar eerder geweten? De patiënten van nu komen ook veel eerder, want weten zelf donders goed dat er iets mis is... dan van hun familie en willen gewoon weten waarom is mijn geheugen zo slecht. Mensen willen het weten. En als je eenmaal die wetenschap hebt voor jezelf en voor de omgeving... is het gewoon heel prettig dat je je leven kunt inrichten zoals jij dat graag wil. Belangrijke beslissingen wil nemen, nog wel niet wil nemen. en Je, je leven, als het ware, ja, inrichten op een manier die past bij die ziekte. Wij proberen altijd de mensen die nog werken, die jong zijn en die deze diagnose hebben... proberen we altijd te kijken naar de dingen die ze nog wel kunnen... in plaats van de dingen die je niet meer kan. Het is niet meer zo dat van als het ziekte als een doodvonnis geveld is... dat je dan niks meer kan doen. Nee, verder weg van dat. Juist activiteit, geestelijke activiteit, lichamelijke activiteit... houdt ook uh, de ziekte zeg maar, op, een, op een afstand. Het bewijs wordt geleverd door Ellen. 49 jaar, is niet zo heel oud. Maar ja goed, ik heb zoiets van je voor... Je kan gewoon niet anders. Hè? Ellen woont samen met haar zoon en werkt twee dagen vrijwillig in een bejaardentehuis. Dat vrijwilligerswerk vind ik toch wel leuk hoor. Absoluut. Ja. Het is wel, ja, het vind ik nu best wel zwaar. Maar goed, ik vind het toch nog steeds leuk om te doen. Gaan ga graag heen de keer. Wat doet u dan? Koffie schenken en, en de boel afzetten En dan doe ik ook... Uh... Dus ja, ik ben toch wel even bezig. Ik vind het echt heel leuk. Morgen... De zorg voor een dementerende partner groeit veel mantelzorgers boven het hoofd. Je redt niet om constant 24 uur per dag voor iemand te zorgen zonder hulp. Vragen en opmerkingen. Ze zijn welkom op goedemorgennederland.kro.nl Straks, wat drijft iemand tot zo'n daad als in Alfa aan de Rijn? Hier is eerst het ochtendhumeur van Henk Westbroek. My baby, she wrote me a letter. Als ik de ochtendkrant in de bus krijg, heb ik niet altijd zin om nog eens in geschreven vorm tot mij te nemen. wat de avond ervoor bij Pauw en Witteman... dan wel door Van der Grijpen en Derksen. al tot op het bot is afgekloven. Ik beperk me dan tot de rubriek ingezonden brieven. met kop en schouder, de lolleste brieven, staan in de Telegraaf. Want alleen in die krant mogen verontwaardigde mensen dingen zeggen in de trant van, goed dat u schreef over de omvang van de hondenpoep problematiek en hoewel het verplichte drollenzakje een kleine stap in de goede richting is, zou het nog steeds verstandiger zijn als er werk gemaakt wordt van de visie die ik al 30 jaar propageer, hondenbezitters simpelweg verplichten om de stront van hun eigen huisdier van de openbare weg weg te laten likken. In alle andere ochtendkranten zijn de ingezonden brieven voor eerst een platform voor een palet van verborgen agenda's. Als morgen de regering voorstelt om te bezuinigen op alle voor de papierversnipperaar bestemde adviezen van geldverslindende adviesbureaus, dan worden alle kranten de volgende dag gebombardeerd met brieven waarin door oprecht bezorgde burgers dringend geadviseerd wordt dit voornemen eens objectief tegen het licht te laten houden. Door een adviesbureau wordt daarmee bedoeld. Politieke partijen maken het ook bond, want die hebben stuk voor stuk een poeltje ingezonden brievenschrijvers... die erin gespecialiseerd zijn om partijstandpunten toe te juichen... of, als dat strat strategisch zo uitkomt, die van de andere partijen te fileren. Omdat de redactie van een krant nooit nalaten te vermelden wat helemaal waar is... dat ze toch geen verantwoordelijkheid draagt voor de uitingen in de gepubliceerde brieven... Geeft dat politieke partijen volop de gelegenheid om stiekem aan opiniemassage te doen? En natuurlijk heeft de krant weer een volle pagina ingekleurd. Zonder daarvoor ook maar één journalist voor te hebben hoeven inhuren. Morgen het ochtendtimuur van Tonkas.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 You got to fill out a form first, and then you eat it again. Okay, a new kid in school, got to follow the rule, you got to learn the routine. Whoa, there's a girl over there with the sunshiny hair, like a homecoming queen. I said, Hey, what you say? It's a glorious you stay by the way, how long you been dead? Maybe you, maybe me, maybe baby makes three, but you just shook her head. You got to fill out a form first, and then you eat it in the line. You got to fill out a form first, and then you eat it in the line.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 Paul Simon met de nodige exotische instrumenten zoals we dat de laatste jaren van hem gewend zijn. De Radio 1 CD So Beautiful or So What van Paul Simon. En het goede nieuws is, hij uh, komt ook nog spelen op het North Sea Jazz Festival deze zomer. Wat drijft een jongeman van 24 tot een daad... waarbij hij zes mensen van het leven berooft, zeventien mensen verwondt en vervolgens met een kogel een einde aan zijn eigen leven maakt? Zaterdag werd dit scenario waarheid in Alf van der Rijn. Goedemorgen, René Dijkstra, professor in de psychologie... aan de Roosevelt Academie in Middelburg. Goedemorgen. Ja, dat is de vraag die Nederland dit weekend, laten we zeggen, bezighoudt. Hoe komt een jongeman tot deze daad? Um... Je kunt natuurlijk nooit precies de psychische weg die zo'n jonge man heeft afgelegd tot zo'n drama eh, schetsen. Maar duidelijk is wel dat eh, hier sprake is van iemand die eh, suïcidaal is. Maar suïcidaal betekent, als we dat vertalen ook vaak, zelfagressief. Dus met agressie tegen jezelf. Eh, maar diezelfde agressie kan ook tegen de buitenwereld gericht worden. En sommige... Wat wij noemen worden eigenlijk geleid door twee motieven. Eén is. ze willen gewoon stoppen met dit bestaan. Dat vinden ze waardeloos geworden. Ze vervullen nauwelijks een relevante positie. en dergelijke. En ze willen doden. Als gevolg van het feit dat ze. het feit dat ze in die situatie zijn terechtgekomen. aan anderen verwijten. Ja. En als die twee motieven, dus de wens om te sterven, maar de wens om te doden, sterk aanwezig zijn en je hebt de middelen en je bent ontremd, bijvoorbeeld doordat je medicamenten gebruikt of doordat je alcohol gebruikt of doordat je bepaalde drugs gebruikt, ja, dan heb je eigenlijk het cocktail voor dit soort uh, dramatische uitbarstingen. Het lijkt altijd om jongens te gaan, vrijwel nooit om meisjes. Hoe komt dat? Nou, een van de verklaringen daarvoor is, maar ik zeg verklaringen, want het is heel lastig natuurlijk om dat experimenteel te bewijzen, gelukkig je kunt moeilijke experimenten doen... is dat, het, eh, dat veel jongens... Eerder geneigd zijn om uh, datgene wat zich in hun hoofd afspeelt aan fantasieën, aan voorstellingen en dergelijke, aan gevoelens ook, om die in de communicatie met anderen te brengen dan meisjes doen. Met andere woorden, als je angstwekkende of agressieve fantasieën hebt, dan zullen bij jongens veel vaker zien dat ze die voor zich houden. Vaak zelfs uh, naar de buitenwereld op precies de tegenovergestelde manier communiceren, dus altijd met een vage glimlach rondlopen. Hè? Wij noemen dat wel een smiling depression. Uh, als gevolg waarvan die gevoelens en die gedachten ook niet door anderen beïnvloed, hè, zoals we dat noemen, uh, gemodereerd of bijgestuurd kunnen worden. Ja, en meisjes zijn meer um, ja, de, de figuren die dat dan toch gaan delen en er eerder over gaan praten? Ja. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat uh, je oud gedreven wordt door haat. Dat geldt natuurlijk ook voor meisjes niet zelden ten opzichte van de buitenwereld. Of ten aanzien van voor jou belangrijke anderen in de wereld. Dat uh, de neiging om daarover intiem te zijn met anderen, over je haatgevoelens... ...dat die bij jongens veel minder aanwezig is dan bij meisjes doorgaans. Met als gevolg dat die ook eerder in gedrag, we noemen dat acting out... ...gedrag wordt omgezet dan in, laten we zeggen, mededelingen of uitwisselingen met de buitenwereld. Nou, dan heeft die buitenwereld dus minder mogelijkheden tot beïnvloeden. Ja. Met als gevolg dat de kans dat er soms dus iets dramatisch gebeurt toeneemt. Kunt u eens uh, schetsen hoe zo'n um, ja, reactie uh, langzaam maar zeker ontstaat? Ja, doorgaans is zodat, uh, het is niet voor niks dat het vaak gebeurt op wat we noemen de overgang tussen zeg maar, de jonge volwassenheid en de echte volwassenheid. Dus uh, op het moment dat je het eigenlijk in het leven moet gaan waarmaken, door een uh, relatie te beginnen, door een uh, carrière te beginnen, door uh, financieel de zaken een beetje op orde te krijgen. Nou, als in die overgang. Als gevolg van wat voor reden dan ook? Dat kan zijn dat je aan een psychische stoornis leidt waar je niks aan kunt doen. Dat kan zijn dat er allerlei ongelukkige dingen zijn gebeurd in je leven waar je zelf weinig sleep op had. Maar het kan ook samenhangen met, laten we zeggen, de wijze waarop je zelf niet altijd handig met anderen bent omgegaan. Nou, als in dat opbouwproces op een gegeven moment er een breuk komt. Dus je komt eigenlijk iets ergens terecht waar je helemaal niet terecht had willen komen. En ook nog eens vindt dat anderen je daarbij onderweg allerlei, op allerlei manieren de voet hebben dwarsgezet omdat je dus geen toegang hebt tot het normale leven. Ja, daar ga je dus op afstand van het leven staan. Je kijkt daar naartoe en verwijt eigenlijk anderen. dat zij lachend rondlopen door de samenleving. Dat, zij, dat hun allerlei dingen lukken. En jou niet. Ja, hoe kunnen wij dat herkennen. als mensen die misschien in de omgeving zijn van zo iemand? Nou, dat heb ik eigenlijk al een impliciet aangeduid. Ja. Het, het gaat meestal om jonge mannen die zich voor een stuk op afstand houden. Maar goed, uh, dus, dus zijn er zijn wel meerdere mensen. In de die zeggen van. je hebt eigenlijk het gevoel dat je nooit echt komt. En dat op zichzelf, dat geldt natuurlijk voor een heleboel jonge mannen, dat op zichzelf is nog daar en toe, maar als het tegelijkertijd zo is, dat dit soort jonge mannen. zou je moeten doen als omstander? Wat kun je, wat kun je ondernemen? Nou, dat op zichzelf is het heel lastig, want uh, ja, die signalen die ik net noemde... Ja, die moeten eigenlijk op een bepaalde plaats voor, bij elkaar worden gebracht... Hè, om actie te ondernemen. Maar ja, uh, je weet nooit wie die signalen hebben gekregen of opgevangen hebben. Dus wie zou er dan voor moeten zorgen... moeten de bellen gaan rinkelen. Dan Dank u wel. De gaan nou, dat, dat had misschien op een ieder moment ook kunnen gebeuren in een bepaalde werksituatie, et cetera. Hoe dan ook, eh, eh, je kunt dat in de samenleving als een geheel natuurlijk niet zo arrangeren dat we dat altijd oppikken. Maar de waarschijnlijkheid dat als we beter op dit soort jongens letten, dit soort jonge mannen letten, die zich verwijderen van ons, die dit soort uitlatingen doen, die ook een eh, soort hobby's hebben in die richting en dat soort zaken. En daarop eerder activiteit ondernemen, dat. We hebben het geen garantie op dat het nooit meer gebeurt... maar het doet de waarschijnlijkheid wel afnemen. Goed, Andres, dat is dank, wel u, wel. dank u wel, Ik ben er vrij zeker van dat een heleboel van dit soort drama's... in feite met een grote regelmaat voorkomen worden. Want wij zien in de behandeling, in bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg... niet zelden dit soort jongens voorbij komen. Dank u wel, René Diekstra, ja. professor in de psychologie... aan de Roosevelt Academie in Middelburg. Straks staat het nieuws, Prem Time met Prem Radigisan. Goedemorgen, Rem. Prem. Hi Mark, ja, we zitten bent. in Alphen aan de Rijn uh, tegenover de uh, apotheek Ridderveld... naast het station, bij de uh, kerk, dus uh, vlakbij het winkelcentrum. En ja... Het is toch het gesprek waar heel veel Nederlanders vandaag over praten... waar er op een werk over wordt gesproken. En wat ik heel graag zou willen proberen in primetime... is dat de luisteraars de kans krijgen... want we hebben nu de professionals allemaal gehoord... om te zeggen wat zij voelen, wat dit doet met het vertrouwen in de mensheid... als ze nog een winkelcentrum wel willen ingaan. We hebben mevrouw Eendracht uit uh, uh, uh, Apeldoorn die dat heeft meegemaakt twee jaar geleden. Hans de Rode van de Verenigde Scholenorganisaties gaat vertellen... wat er vandaag bij de 18 scholen... Hier hier In Alfa aan de Rijn is gebeurd. En natuurlijk is onze predikant Termijn de Buren, maar die zelf gevolgd wordt door een cameraploeg van de EO. Uh, uh, en die gaat vertellen wat het uh, heeft gedaan, ook onder andere met zijn uh, leden van de kerk. Maar dat doen we allemaal nadat de warme, aangename stem van Dorad Megens u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal. Japan is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving in het Noordoosten had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. De autoriteiten hebben zojuist een tsunami waarschuwing uitgegeven. De onderscheiden militair Kroon wordt er niet langer van verdacht dat hij drugs heeft gebruikt. Wel heeft hij volgens het Openbaar Ministerie drugs in zijn bezit gehad. Alle bewijslast dat Kroon drugs heeft gebruikt komt te vervallen. Cocaïne die op zes borstharen van de onderscheiden militair zijn gevonden... kan volgens het Openbaar Ministerie ook via zijn vriendin daar zijn gekomen. Op het gemeentehuis van aan de Rijn heeft waarnemend burgemeester Eenhoorn een register geopend. In de hal van het stadhuis staat een tafel met bloemen, kaarsen en een condoleanceboek, Waar mensen hun medeleven kunnen betuigen aan slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij van zaterdag. En Libische rebellen zullen kijken naar het voorstel van de Afrikaanse Unie om tot een oplossing te komen voor het conflict. Wel blijven ze bij hun eis dat kolonel Qaddafi vertrekt. Eerder accepteerde Qaddafi een voorstel van de Afrikaanse Unie. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Door een kapotte vrachtwagen staat er op de A12 Arnhem-Utrecht... tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Grijsoord... drie kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Door dezelfde oorzaak op de A15 rotterdam europoort bij Spijkenisse twee kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum... een 4-kilometer-file en een uh, treinmelding in het gebied Nederland. Vertraging door een aanrijding rijden er geen treinen... tussen Utrecht Centraal en Maarse. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradacation. Goedemorgen, luisteraars. Ik ben over het algemeen vrij gemakkelijk over de dood. Je wordt geboren en gaat dood, maar soms kan ik de dood niet accepteren. Als de daders van die idioten zijn die niet snappen dat je met je poten van andermans leven afblijft. Randebielen zoals Volker van der Graaf, Mohamed Bouyari, Karstatus, Sander Vrieswijk en nu Tristan van der Vlis. Ik merk dat hun daden mij vertrouwen in de mensheid tot schade. Moet ik nu alle blanke jongens met blonde kleuren in camouflage broeken wantrouwen... Moet ik kale, blanke mannen in zwarte auto's wantrouwen? Ik wil het niet. Ik hou van mensen. Ik wil me kunnen onderdompelen in mensenmassa's. Ik wil kunnen wandelen in winkelstraten en winkelcentra. Vandaag praat ik in Primtime graag met u, onze luisteraars... over ons vertrouwen in de medemens. Wat doen deze gebeurtenissen met ons, met onze psyche? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We staan met de bus in de, voor de bibliotheek tegenover Apotheek Ridderveld... naast het benzinestation. En um, het, het is toch een beetje een soort rare, wezenloze sfeer, luisteraars. Het is een mooie, zonnige dag. Lekker, ik sta met een hemd in korte mouw hier buiten. En dan zie je bij het winkelcentrum toch een heleboel mensen. Er komen veel pers, uh, fotografen, uh, zo'n camerawagen. Maar toch is er een soort... Een soort ja, onwezenlijke stilte. Goedemorgen meneer, ik zag u komen aan u op uw scootmobiel. wie bent u? Ik ben bij Pschouwenmullen. Uh, woont u hier in de buurt? Ik woon in de Rio, in hier vlakbij. Oh, en hoe oud bent u? 70 jaar. Ja. Die idioot van het Tristan die heeft mensen in een scootmobiel ja, gewoon vermoord. Ja. Kwam dat dan heel erg dicht bij u? Nou, ik, zal bij, ik, zal, ik past er dus wat bij. We zouden net de staatsauto halen daarom. Ja. En toen was ze druk ook ik mijn auto niet geweest ja. En toen ben ik maar Ik wist niet wat aan de hand was. Ik dacht dat er weer zo gek zo'n boel de problemen had. Ja. Dus en, en, en is het, want ja, u bent in zo'n scootmobiel, dan bent u minder wendbaar. oh u heeft een wandelstok geweest. Oh, een... dus sla ik er mee ook. Ja. Um, en bent u nou banger geworden om weer het winkelcentrum in te gaan? Nee, nou, ik niet. Hm. nee. Nou, uh... Ik heb er zo wel geluk gehad. Ja. Dus uh, wat, wat u betreft uh, is het niet dat er... Uh, want dat, dat vind ik wel top van u, dat, dat u dat gewoon zo makkelijk kan. Ja, daar is gewoon. Ja. Zo is het leven, hè? Ja, joh. Ja. Ik heb een hart van gehad, ik heb een meester groen gehad. Dus er is genoeg allemaal bij. Wacht, een beetje. Hé. Hey. Ja. Uh, uh, ja, luisteraars, uh, dank u wel. Uh, uh, blijf nog even. Luisteraars, uh, u mag bellen met 0801121 En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. En mails naar primtime. At uh, meneer Meindert Buruma, u bent uh, dominee. Uh, de, de emoties die zitten heel erg diep hier, hè? Uh, de emoties zitten ongelooflijk diep. Wij uh, zijn er natuurlijk ook heel direct bij betrokken geraakt. Omdat wij uh, direct na de ramp, noemen wij dat maar de opvang hebben georganiseerd in ons kerkgebouw. Dus alle getuigen zijn uh, bij ons over de vloer geweest... werden gehoord door de politie. Ja, en dan spreek je zelf ook, uh, ook mensen van slachtofferhulp. Maar uh, wij waren daar dus samen, mijn vrouw is ook predikant hier. En dan hoor je de meest trieste verhalen die, die je echt op het bot raken. Ja, dat merk ik zo, op het, want op het eind uh, kwam die meneer uh, ja. die brak... En, ja. en wat hij zei was heel erg... Um, ...onduidelijk en ja, sorry, ik ben ook een beetje van slag ervan... ...want het leek alsof hij alles onder controle had. En uh, hij begon plotseling te huilen Ach, ja. en te stamelen en dan, ja... Dan, uh, ...maar goed, dus, dus dat, dat, dat, dat, dat maakt u dan ook mee. Jawel, en we merkten ook dat het mensen heel veel tijd kost en lang duurde... ...voordat ze een beetje tot het besef kwamen wat er uh, eigenlijk was gebeurd. Zoals mensen dat zelf onder woorden brachten. Het was natuurlijk een oorlogssituatie. Ja. Van schieten rennen, paniek... Uh, Mensen die zich hebben opgehoofd voor anderen. Ja. Dus dat heeft een uh, geweldige impact. Hans, ja. Hans de Rode, u bent van de, van de Verenigde Scholenorganisaties. Wat hebben jullie vandaag gedaan op de scholen? Nou, wij zijn gisteren met de uh, schoolleiders uh, bij elkaar gekomen... samen met de uh, GGZ en slachtofferhulp... en de wethouder van onderwijs van de gemeente Alphen. Uh, toen hebben we uh, eerst geïnventariseerd om te kijken... van uh, hoeveel mensen van ons zijn erbij betrokken. Uh, dat waren er uiteindelijk vier. Drie volwassenen uh, en één kind. Het kind ligt nog in het ziekenhuis. Daar gaat het goed mee. Maar dat heeft voor de school natuurlijk een enorme impact. Hoe uh, groot is het kind? Uh, dat goed. kind zit in groep uh, vijf. Uh, en... Uh, een aantal uh, klasgenoten wisten dat uh, vanochtend nog niet. Uh, en dat was natuurlijk een enorme schok uh, voor de kinderen. Uh, we hebben ervoor gekozen om uh, voor alle scholen in Alphen... Uh, dat er gestart is met een kringgesprek. Uh, de leerkrachten zijn uh, geïnstrueerd uh, hoe ze dat het beste kunnen doen. Er is een afgebakende tijd, uh, is daarover gesproken. En daarna is er ook gekeken om zoveel mogelijk uh, de regelmaat voor de kinderen weer te krijgen. Zodat ze gewoon uh, taal en rekenen en buitenspelen. Uh, om zoveel mogelijk toch het gewone leven op te pakken. Omdat het een ongelofelijke impact uh, voor kinderen, maar ook voor volwassenen heeft. En, en, en, en merkte jullie, want u, het is nu half elf, dat kringgesprek was om half negen. Wat heeft u teruggerapporteerd gekregen? Het luchtte het op? Was het goed? Het is zo belangrijk voor kinderen dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Dat er aandacht voor is. En tegelijkertijd op de scholen die het betreft is er ook afgesproken dat er professionele hulp is. Die was vanochtend ook in de scholen aanwezig. Zodat de kinderen waar, echt, waar we merken van dat is niet goed... dat die direct begeleid kunnen worden en dat er professionele hulp voor is. Dit gaat nog een tijdje duren voordat het weg is uit die kinderensysteem. Ik denk de kinderen die dit meegemaakt hebben, er is maar één ding. Het moet slijten. Want er zijn kinderen ook die vandaag niet naar school konden. Omdat ze er emotioneel niet toe in staat waren. En dat heeft tijd nodig voordat ze in staat zijn om de draad weer op te pakken. En die tijd moeten we ze ook gunnen. Goedemorgen Christina Eendracht. Ja, goedemorgen. Christina, hoe lang was je in Nederland toen je twee jaar geleden naar Apeldoorn naar Koninginnedag ging? Uh, hoeveel jaren was ik in Nederland? Van ja. Nou, uh, vier jaren ongeveer. En was je al eerder naar Koning in de dag geweest? Nee, nee, nee. Dat was mijn uh, eerste ervaring. En wat gebeurde, we weten allemaal wat gebeurde. Uh, waar stond jij ongeveer? Ik stond ongeveer, um, ja, ongeveer 50 meter vanaf de plek uh, wat er gebeurde. Mm -hmm. Wat er plaatsvond, wat die auto zo de... De, de menigte in reed. Uh, Hoe oud was je toen, Christina? Ja, als ik denk uh, 23 jaar of zo. Ik... Wat heeft dat met je gedaan, die gebeurtenis? Wat heb ik daarna gedaan? Nee, wat heeft het met jou gedaan? Durfde wat is je... het met mij gedaan? Durfde nou, je nog uh... op straat? Durfde je nou dus... ja, ik, ja ik, ik, ik, durf, ik durf wel weer op straat. Ja, nou, het, alleen het vervelende was dat ik uh, mijn eerste ervaring zo... Uh, ...zo verliefd, dus dat het... ...ja, we gingen met een groep vrienden... ...en ineens uh, gebeurde het... ...en ik vond het ja... ...het, het heeft wel een, een soort somaren smaakje... ...achtergelaten... ...vorig jaar hebben we ook nog... Uh, ...dachten we om, om... ...om iets te doen met... Um, ...met Koninginnedag, maar niet zozeer... ...om naar de plek te gaan, vanwege alleen... Uh, uh, ...het feit dat... het uh, twee, twee jaar geleden... Een, een, ...toch wel een impact was. Ja... En hoe, hoe sleet dat? Gaat het weg? Um, ja, ja, ja, het gaat weg. Ik, ik bedoel, ik ben er dagelijks niet mee bezig. Alleen vorig jaar kwam het in ons op om misschien uh, die kant op te gaan... waar de koninginnedag uh, wordt gevierd. Maar hebben we toch besloten om het maar uh, gewoon uh, in de tuin te doen. Ja. Dus, maar Ik bedoel, het was gewoon uh, anders. Maar ik, ik had wel vrede mee. En als je dan dit leest uh, of dit ziet op televisie van Al van aan de Rijn, brengt het weer emoties bij jou naar boven? Nou, meer emoties van, uh, van ongeloof en verbijstering. Dus van, ja, hoe kan nou iemand nog zo gek zijn om, uh, om zomaar een winkelcentrum binnen te lopen en te beginnen te, en begin te schieten? Dat is toch niet normaal. Ja. Hoe kan al nou mensen zo, zo ziek zijn? Mm. Ja, Apeldoorn was ook niet normaal natuurlijk. Hè? Ja, <coughs> dominee gaat gang. <laughs> uh, dominee Burima. Ja. Ja. Nee, ik, ik zie dus wel een parallel tussen die twee, twee, twee daders in dit geval. Uh, je kunt het natuurlijk niet meer in iemands hoofd kijken, maar het is, het is bizar dat je de beslissing neemt om zoiets te doen. Dus in die zin zie ik wel heel veel gelijkenissen tussen A en B. Ja, ik u Apeldoorn en uh, van afgelopen zaterdag. Nou, mijn probleem is, ik, ik, ik, ik zal u een voorbeeld geven. Ik uh, ben op 8 december, uh, moest ik vluchten uit Suriname. Toen kwamen er militairen, die hebben toen ons radiostation in brand gestoken. Ik, ik heb die militairen gezien, ik kende ook nog de leider daarvan. Uh, ik heb het zien gebeuren en, en ik dacht dat ik er overheen was. Maar twee of drie jaar geleden was ik in Suriname, ging ik naar de rechtbank voor de 8 december moorden En toen zag ik ineens militairen in pak met geweer de beveiliging ja, ja, ja. doet En ik kreeg weer de neiging tot wegduiken. Ik dacht, het is twintig jaar later of 25 jaar later dat het weg was. Maar mijn psyche zit er toch iets dat als ik militairen in militair pak met de geweer ja. zie... dat ik dan denk, gevaar. En is dat is toch een traumatische situatie. Ja, maar, en, en ja. ik was toen twintig. En na zoveel jaren blijft het nog in je hoofd zitten. Ja. ja. Dus hoe zal het gaan met, met, met kinderen, meneer De Rode? U, u hebt daar verstand van. Nou, ik denk dat het uh, lang duurt voor kinderen uh, daar echt overheen zijn. Er zijn ook twee kinderen die vandaag uh, gezegd hebben... van: uh, kunnen wij nou nog wel uh, zelf naar een winkelcentrum toe? Dus dat ja. speelt in de hoofden van de kinderen. En ik denk dat ze ermee moeten leren omgaan... zoals deze mevrouw ook uh, aangeeft. En tegelijkertijd denk ik... als je een vergelijkbare situatie weer tegenkomt... is de kans groot, zoals jij dat ook omschrijft... Ja. dat het weer terugkomt. Ja, uh, Christina, mm. hartstikke bedankt. En ik ben uh, Masha, Dankie en veel sterkte. Graag gedaan. Ah. Meneer Vughts, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. U woont in Alphen aan de Rijn? Nee, niet. Helemaal niet in de buurt, ook niet. Oké. Okay. En u was wel zaterdag in het winkelcentrum? Nee, ook niet. Oké, okay. vertel. Wij, uh, ik kwam thuis s avonds van mijn werk en toen zei mijn vriendin uh, geschokt wat er gebeurd was. Ja. En uh, die, die liep zelfs middags in een ander winkelcentrum en die zei, je loopt daar en er, er is niks aan de hand, iedereen is vrolijk. En dan lees je s'avonds, of dan zie je op het nieuws s'avonds, dat er, dat er zo'n drama is voltrokken in, in aan de Rijn. Dan denk je van dat dat ook hier kunnen gebeuren. Dat, dat, je, dat, dat er zo'n gek inderdaad in een winkelcentrum binnenloopt en gewoon in dol weg begint te schieten, dat, dat kan overal gebeuren. Bent u dus, Zij besefte s'avonds van, ja, ja ik loop ja. daar in een winkelcentrum, ik voel me veilig. Maar nou heb ik eigenlijk het idee, ik was helemaal niet veilig. Dus het ah. hele gevoel van veiligheid was weg. Ja, ja, ja. Uh, Dominee, wil u maar gaan? Nou, de, gang. de plek is ook sinister, hè? Dat, dat het een winkelcentrum is geweest. Uh, ik heb zitten denken in het weekend: als het nou op een straathoek had plaatsgevonden, dan was het neutraler geweest, tussen aanhalingstekens. Maar op een plek waar dus heel veel mensen zijn op dat moment, ja. maar waar ook heel veel andere mensen die er niet bij waren, toch hun loopje hebben, ja. hun brood halen. Dus ja. Er zit ook nog een dubbel gevoel van toenemende onveiligheid in. Je kan je zo identificeren, want we gaan allemaal naar die winkelcentra. Ja, het is niet de plek waar je normaal niet zou komen. Meneer Vugst hartstikke bedankt. Mevrouw Van Noenen, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u. Met Annemieke Van Nien. Hi. Uh, nou, Ik heb gebeld omdat ik uh, uw aankondiging hoorde. Jawel. En uh, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Dat ja. iemand op zo'n dag heeft kunnen komen. Ja. Maar ik heb er heel veel moeite mee dat hij hem als een idioot neerzet. Waarom? En uh, Omdat ik denk dat wij niet dat van een ander mogen zeggen. M hij heeft, is het is natuurlijk niet goed wat hij gedaan heeft. En als je kijkt naar wat René Diekstra daarvoor gezegd heeft. dan denk ik ook dat we daar aan mogen denken. En ook aan zijn familie, voor wie dit ook heel erg is dat het gebeurd is. En om dan hun zoon als een idioot neer te zetten, dat gaat mij te ver. Mevrouw van Nunen, een persoon die een mitrailleur neemt... en gaat schieten... die is toch een randebiele idiote... ik wil, ik wil geen krachttermen gebruiken... op de radio, maar... Uh, hoe, hoe bedoelt u? Die, die persoon is toch niet goed... bij zijn hoofd? Ik denk dat deze persoon ziek is. En nou, dat... daarmee is hij nog geen idioot... of een randebiel. Wat is hij dan? Een psychopaat? Ja, daar, ik, ik... ken deze man niet. Ik uh, heb dat niet onderzocht. Ik weet dat niet. Bent u psychiater... Ik mevrouw ik... Van Nunnen? Ik ben een psychotherapeut in opleiding. Ja, dus dus, uh... en, en, en, en ik hoef toch geen psychotherapeut in opleiding te zijn... om te weten dat dit een randabiele idiote psychopaat is? Ik vind dat u daar te ver in gaat. En dat wilde ik eigenlijk gewoon zeggen. En dat is uw mening. En ik wil daar graag over zeggen dat dat mij te ver gaat... Oké, okay, dank u wel mevrouw Vanunen. Ik ben blij dat u belt en ik ben blij ook dat u in de uitzending bent gekomen. Luister, als ik zou wat tweets voorlezen, het moet verboden worden om vuurwapens mee naar huis te nemen. Deze wagens, wapens moeten in een kluis op de schietvereniging blijven. Dat voorkomt veel ellende, zegt Bert. Er werd gezegd dat dit Amerikaanse taferelen zijn. Men probeert al jarenlang op Amerika te lijken, op economisch en sociaal vlak. En daar zitten ook dit soort verschrikkelijke neveneffecten aan. Goeiemorgen, komt u maar binnen. Uh, ik heb gewoond op het Carmenplein, kom regelmatig op de Ridderhof. Ken elk hoekje en gezichten van de winkeliers. Bizar, onwerkelijk en boos dat het is gebeurd. De onbevangenheid om naar het centrum te gaan is weg. Het zal moeten sluiten. Nou ja, Goni, dat is wel overdreven. Maar alle steun naar de winkeliers en medewerkers. En ik zal mij ertoe zetten om de boodschappen weer te gaan doen. Veel sterkte, Gonny. Rick Steggerda zegt: Ik geloof dat dit excessen zijn en van alle tijden zijn. We zien en weten nu echter alles. Journalistiek wordt steeds sensationeler. Nou dominee en uh, ik kijk ook naar meneer De Rode. Uh, ben ik ook mede schuldig gedaan, want de journalistiek wordt sensationeler. Ik parkeer ook mijn bus hier om erover te praten, dominee maar U bent nu in korte tijd een nationaal ja. bekend gezicht. Ja, uh, ik moet zeggen dat uh, de, de, de, de hoeveelheid media die hier zaterdagmiddag op de stoep stond... mij wel uh, heeft verbaasd binnen de kortste keren... Ook gisteren, wij konden hier in onze eigen kerk geen kerk houden... omdat het de delict nog was. Dus we zijn uitgeweken naar de Goede Herderkerk. Mm. En moesten daardoor een woud van cameraploegen heen. Ja. Dat je denkt van, ja, dat is misschien wel erg veel van het goede. Aan de andere kant, het is de tijd waarin we leven. Ja, want er zit nu ook een cameraploeg van de uitgesproken EO Klopt. die u volgt. Waarvan u toestemming hebt gegeven. En een, kijk, ik vind het goed, want ik ja. vind het prima. Ik zou u zeggen hoe ik er tegenaan kijk. Mm. Uh, uh, uh, nu kunnen we vanavond zien... Uh, hoe u dit allemaal beleeft. Ja. En, en, en, en het, het overkomt je. En als het er is, kan je liever weten als kijker... wat dit allemaal met je doet. Dan ja, dat, zeker. Ja. Dus. En ook wat, wat het met een gemeenschap doet. Ja. Meneer De Rode, hoe kijkt u daarnaar? Ben ik ook medeschuldig aan het feit dat we te veel een hyper van maken? Het hoort erbij. Ik denk ook dat, dat we dat moeten accepteren. Er is voor mij nog wel een verschil van of we hier zitten of dat we in een school zouden zitten. Ja. Want dat vind ik veel lastiger. Ik heb zoiets iets van laten we alsjeblieft de kinderen zoveel mogelijk ja. buitenschot. De volwassenen, daarvan mag je verwachten dat die in staat zijn om daarmee om te gaan. Maar ik heb er moeite mee dat er cameraploegen bij scholen staan. Dat heb ik ook aan de media gevraagd. Blijf daar nou alsjeblieft weg. Ik wil jullie te woord staan, maar dan even bij de bron of uh, op bestuurskantoor. Ja. Uh, en laten we daar respectvol mee omgaan. En dat is, dat is het enige wat wij vragen. Dat hebben we vandaag ook aan alle media gevraagd, ook als ze bij de scholen waren. Nou, het, het, het, we, we hebben op onze redactie uh, een hele discussie gehad van. He, we wisten wel, want ik, ik, dit een programma van mensen... dus dat we wilden dat we met de mensen konden praten. Maar aan de andere kant, waar praat je over? Wat wordt de invalshoek? Hoe doe je dat? Dus dat dilemma blijft. Maar ja, uh, als je een programma bent op een uh, nieuwse actualiteit te zenden... dan moet je erover praten. Maar ik ben het helemaal met u eens, meneer De Rode. Het blijft een heel moeilijke afweging. Er komt iemand de bus inlopen en u kijkt zo nors. Oh ja, nou, dat is ook wel een uh, reden, denk ik. Waarom? Nou ja, goed, ik ben zelf gemeenteraadslid hier in Alphen. Uh, voor welke partij? De SP. Okay. Um, nou, ik, zag, ik volg jullie programma altijd met grote belangstelling. En uh, ook jou, uh, Prem. Uh, ik denk dat het goed is dat je hier staat. Uh, want praten is wat uh, mensen gewoon verder helpt. Uh, ook mezelf. Uh, ik, uh, ik heb heel veel respect voor alles wat hulpverleners... en uh, deze prachtige heren allemaal gedaan hebben. Ik heb vanochtend gezien op school van, op school van mijn dochter. En welke school zitten we dochter. Zit, ze zit op de Hobbit, Hobbitburg, uh, hier vlakbij. Welke groep? Uh, groep 8. Oké. Okay. En, en de CITO toest is, is al gemaakt, hè, gelukkig wel. Ja. En dan eh, brengen ze naar school en is dat het gesprek van hoe gaat dat? Want het is, het is ook zoals hier, ja, het is een beetje bizar bijna. Ja, mensen zoeken elkaar heel erg op. Dat merk je, je ziet ook overal op straat waar je ook woont... zie je overal plukjes van mensen die toch over, hierover praten. Het is iets waar je gewoon helemaal niks mee kan. Iemand die zo onlogisch zoveel ellende veroorzaakt. Uh, onder een hele grote groep mensen. He, iedereen kent wel iemand uh, die nu iets uh, is overkomen. En uh, ja, daar moet je gewoon met elkaar over praten. Uh, heel even onderbreken. Luister, als ik kijk naar buiten. Rien, je moet er maar een foto van maken, alsjeblieft. Want ik zie ineens twee politieagenten staan. Maar er is gewoon een auto daarover. Een, een, een soort bolletje gereden. En die, die, die, die staat daar. Het uh, is ook weer zo'n bizarre aanblik. Ja, en dan moeten we nog gewoon doorgaan met het radioprogramma, maar goed. U, u loopt hier rond. Wat is er hier nou anders? De sfeer lijkt hier totaal anders. Nou, mensen zijn beduusd, bedompt. Hoe moet, je dat, hoe moet je dat uitleggen? Er is een, er is een vorm van gelatenheid, klopt. Zo, meneer Burenmeer. Ja, klopt, dat, uh, ja. ik ben het volledig met u eens. En ik, uh, dat zeg ik nogmaals: uh, als ik kijk in mijn eigen leefomgeving, ik ben half Spaans. En vanuit Spanje vandaan uh, kreeg ik gewoon ook uh, berichtjes van, uh, van wat er allemaal aan de hand was. En, uh, het, leeft, het leeft gewoon overal. Dit is zoiets uh, met een grote impact en zo onlogisch. En, maar ook het gevoel van veiligheid. Hè? Je kunt alles regelen in Nederland, maar blijkbaar kunnen we dit niet, uh, niet regelen nee, nee. op een of andere manier. En daar moet je op een of andere manier ook vrede mee hebben. Ik ben zelf gemeenteraadslid, we gaan er ook vanavond over praten. Ja, maar je kan hier, hier kan je niets aan doen, want anders ben je een soort politiestaat waar mensen permanent gefouilleerd worden. En daar willen we niet in leven, hebben, meneer De Rode. Nee, dat is ondenkbaar. Ik ben het wel met u eens dat uh, het de manier is om erover te praten. Dat helpt uh, volwassenen, maar ook kinderen. Uh, dat is ook wat er op de Hobbyburg vanochtend uh, gebeurd is. Zowel met klassen, maar ook met de ouders die dat wilden. Met behulp van een kopje koffie uh, de kans geven om daarover te praten. En uh, dan helpt het ook dat er mensen zijn die daar de begeleiding voor zorgen. Praten helpt altijd. Uh, uh, Jeroen Wevers zegt, het noodlot is niet te begrijpen en niet te voorkomen. Hoe graag we ook willen, zullen maatregelen dit niet kunnen voorkomen. Ja Jeroen, ik ben het met je eens. En Daan Dobber zegt, het irriteert me dat men op een motief hamert. We zullen Tristan zijn motief nooit begrijpen. Omdat we geen psychopaat zijn. Ja Daan, ik ben het met je eens... Goedemorgen, meneer Veldkamp. Goedendag, uh, Prem. Zeg maar. Um, ja, ik heb een paar dingetjes die me opvallen in je programma. Gaat u gang. Uh, De eerste, dat je begon met een blonde of een kale man met een uh, lege broek aan... en die dan uh, helemaal van op tilt raakt. Maar ik kan me herinneren dat er voor een tijdje geleden toch in Amerika iemand was. Een uh, Negro man die vanuit uh, een observatieplaats als een scherpschutter... allerlei mensen bij een tankstations en uh, in die doodschoten. Ja. Maar goed, dat, dat even terzijde. Want maar dat denk, was Amerika soort... en dat denk ik altijd uh, ver ja, van mijn bed, meneer Veldkamp. Dit soort ziektebeelden, die zijn universeel, hè? die komen overal voor. Ben ik ook met u eens, hoor. En, en, en een ander verhaal is, is dat ik gisteren premier Rutte zag... en, en het hele uh, van Opstelten en noem maar op, die, uh, die een beetje... De wat natuurlijk terecht is dat ze dat doen. Want wat in de is gebeurd, is natuurlijk dramatisch. Jeze, maar wat dadelijk met. Me, me, en dat wat niet aan de orde komt. dadelijk Jeze, hebben we mensen die gelegitimeerd waren. Maar, om, maar, maar, maar, meneer hebben een te... ogenblikje. Een mevrouw kwam binnenlopen in de bus en die wil wat zeggen. Blijf toe aan de leen. zegt u het maar, mevrouw. U bent zelf medeschuldig. Die jongen die heeft ouders, die jongen die heeft grootouders. En wij als maatschappij laten steken vallen. We hadden die jongen al lang op moeten vangen. in plaats van in een hoek moeten drijven. Prem, u bent zelf medeschuldig. Ik heb vorig jaar zomer een voetbalwedstrijd die u versloeg gehoord. En we hebben de radio uitgedraaid voor de term die u gebruikt. Dat was voor de WK Brazilië bij de Japanse thuisfluiter op BNR Nieuwsradio. Juist, u noemde de tegenstanders honden, zwart honden. Jaag ze het, schop ze het veld uit. We hebben de radio uitgezet. Ja, Dat was omdat ze aanslag gepleegden op onze jongens, hè? Geen aanslagen. Het was een voetbalwedstrijd waarbij je niet zulke opruiende termen hoort te gebruiken. U doet hele goede dingen met de jeugd, maar met de termen die u gebruikt en wat u daarnet nog eens een keer herhaald heeft over deze Tristan, dat kan je niet maken, Prem. Nou, Ik lees hier net ook van Ineke. Is het verstandig iemand als deze Prem die zo ongenuanceerd over de daden spreekt aan het woord te laten? Ik kan niet meer naar hem luisteren, zegt Ineke net. Dat heb ik niet gehoord, want ik was ja. op weg hier naartoe. Waarom, en... waarom mag ik die man geen... Ik ben woedend op deze jongen. Ik vind het belachelijk. U bent woedend op de maatschappij die dit soort mensen zo in de hoek drijft. Maar hoe is hij in de hoek gedreven? Legt u me dat uit. Ik ken de jongen niet, maar ik weet dergelijke gevallen... die precies zo, die van het kastje naar de muur gestuurd worden... waar geen hulpverlening voor aanwezig is... omdat ze niet binnen de regeltjes van ons passen. En waarom bent u dan zo boos op mij dan? Om de termen, u, u noemt afschuwelijke termen over een slachtoffer van onze maatschappij hier. Maar hoe u wilt u de jongen als slachtoffer zien? Mevrouw, ik zie hem als een dader die willoze mensen in een, in een Meneer, scootmobiel vermoord. Dan ben je toch een randebiel, dan ben je toch een psychopaat. Ik niet ophouden met dat soort woorden. Denk aan de ouders en de grootouders en de familie van deze jongen. Dit is, dit is een slachtoffer, net zo goed als deze slachtoffers die hij gemaakt heeft. Oké, okay, dank u wel voor uw mening. Ik ben het wel niet met u eens. Dat is jammer, meneer Prem. Oké, okay, dank u wel dat u naar de bus kwam. Sorry, meneer Veldkamp, gaat u door. Ja, dat, ja het, ook, ook dit soort signalen geven natuurlijk aan... Uh, dat, dat, hoe onze maatschappij, hoe we met elkaar verbonden zijn... en hoe we ons onvermogen soms uh, uh, via zo'n projectie uh, uh, als het ware zien, zien gebeuren. Hè? Maar om, uh, om over afstandelijkheid te spreken... die, die militairen die worden ontslagen. Ja. Die worden dadelijk vervangen door jongens die achter computerschermen zitten... schietspelletjes hebben geleerd, games hebben geleerd... Meneer Veldkamp, ik dadelijk... heb een probleem. Het is 10:57 24. We moeten zo afronden. U gaat een ander ja, argument erin brengen. Ik, ik ja, begrijp wat je... u bedoelt. We moeten daar ja. ook rekening mee houden. Dank u wel. Ik wil toch de twee laatste woorden hier geven. Eerst aan meneer De Rode. Meneer De Rode, uh, uh, ik ben een volwassen man. Ik brul mijn emoties zo op de radio. Mensen hebben er problemen mee. Hoe doe je dat bij kinderen? Want die zijn veel directer. Ja. Ja, maar kinderen uh, zijn wel directer, maar heel eerlijk vanuit hun hart. Ja. Uh, en zullen niet de woorden gebruiken die u gebruikt. Ja. Uh, tenminste, dat zal in de school ook niet geaccepteerd worden. Uh, ik denk ook, uh, ik begrijp wel mevrouw die dat zegt... Uh, ja. want ik denk ook dat het op zich geen toegevoegde waarde heeft. Nee. Uh, de man is ziek, dat vind ik een goede woord ervoor. Ja. Uh, en andere woorden hebben wat mij betreft ook geen toegevoegde waarde. Ja. Uh, de man is gewoon ernstig ziek. En daar kan je heel veel over vertellen. Ja. Hoe komt dat dan? En is die wel goed begeleid? Uh, daar zou je naar moeten kijken... Uh, dat weet ik niet. Frank zegt in de mail: van... Uh, ik pleit voor een maatschappij waarin mensen geen nummer meer zijn, maar een naam. Ja. Uh, dominee, u krijgt het laatste woord. Zeg het ja. maar. Ik ben het met u eens. De man was ziek en heeft een idiote daad gepleegd. Het is misschien iets genuanceerd om te kijken. Ja, maar ik ben prima ja, dat ik ben. Ik mag... ben niet van de nuance. Nee, ook en ik ben voor de totale vrijheid van mening. Ik, ik ben Donald's ja. Praten is ook voor volwassenen belangrijk. Onze kerk is deze week de hele week open. Vanaf 8 uur s morgens tot 10 uur s avonds. Er is professionele hulp, dus mensen uit de wijk of anderszins kunnen ook de hele week bij ons terecht... Om gewoon maar te praten, te praten, te praten. Nou, wat ook enige troost biedt, is muziek. Ik dank u hartelijk dat u naar de, naar de bus bent gekomen. U dank u ook. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers. Uh, luisteraars, ik blijf wie ik ben. Ik zal nooit veranderen. En ik ben blij dat ik in Nederland woon... waar ik in alle vrijheid alles kan zeggen. En dat ik niet bang hoef te zijn... voor idioten met machinegeweren die mij dan dood willen schieten. Uh, ik hoop dat... Ik, ik, ik zal mijn geloof in de mensheid niet verliezen. Ik dank u allemaal dat u meegedaan heeft. Zo meteen heeft u Ster, Dorad en Felix Meurders. Uh, tot morgen. Namaste. Ik groet het goede in u allemaal in mijn medemens. Dag en we eindigen met Ave Maria. Dit is Radio 1.